Ismaël de Bruin met het NOS journaal Premier Pisas van Curaçao heeft een bezoek aan Nederland afgezegd... vanwege de opgelopen spanningen tussen Venezuela en de VS. De regering van Curaçao zegt wel dat inwoners gerust kunnen zijn. Gistermiddag maakte de premier van Aruba ook bekend dat hij niet naar Nederland komt... vanwege de situatie in de regio. De premier zou de volgende week bij een congres in Den Haag zijn... over de opheffing van de Nederlandse Antillen. De eilanden liggen heel dichtbij Venezuela. President Trump heeft de militaire druk op dat land de afgelopen tijd fors opgevoerd. Bij een ongeluk tussen Ermelo en Elspet is de afgelopen avond een dode gevallen. Bij het eenzijdige ongeval botste een auto tegen een boom. Het voertuig vloog daarop in brand. Een andere inzittende werd uit de auto geslingerd en lag met ernstige brandwonden op de weg. De auto brandde helemaal uit. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De gemeente Nuenen heeft per ongeluk adressen bekendgemaakt van mensen die bezwaar hadden tegen de komst van een AZC. Ruim 1000 adressen zijn doorgestuurd naar 52 inwoners. De ontvangers hadden zich aangemeld voor de hoorzitting die binnenkort wordt gehouden. De gemeente noemt het een menselijke fout. Iemand had de adressen anoniem moeten maken. In de tijdelijke opvang in Nuenen zouden 200 asielzoekers moeten komen. De prijs voor beste wielrenners, de Velo d'Or, gaat dit jaar naar Tadej Pogacar en Pauline Ferrand-Prévot. De Sloveen Pogacar won onder meer het WK, EK en de Tour de France. En de Française Ferrand-Prévot was dit jaar de winnaar van de Tour de France Femme en Parijs Roubaix. Pogacar kreeg ook de Eddy merckx trofee, de prijs voor beste klassiekerrenner. En bij de vrouwen ging die onderscheiding naar Lorena Wiebes.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 Of my mind, I celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled it being free. So Wat doe jij?